Met het de nationale ombudsman Brenningmeier heeft zware kritiek op het kabinetsbeleid. De rechtspraak wordt afgebroken en er worden wetten ingevoerd alleen om symbolische redenen, zo zegt hij in NRC Handelsblad. Brenningmeier is het onder meer niet eens met het voornemen om mensen een hoge eigen bijdrage te laten betalen als ze naar de rechter stappen. Er is een gevoel dat we die rechter eigenlijk niet kunnen gebruiken, zegt Brenning Meijer. Hij heeft verder kritiek op het boerka-verbod en de wet om de dubbele nationaliteit te verbieden.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 In Malawi volgt vicepresident Joyce Banda de overleden president Moutarika op. De regering bevestigde vanochtend zijn dood. Artsen hadden gisteren al gemeld dat Mutarika aan een hartaanval was gestorven. Banda heeft zelf bekendgemaakt dat zij de nieuwe president van het land in het zuiden van Afrika wordt. Op een persconferentie werd ze geflankeerd door de minister van Justitie en de leiders van het leger en politie. In Rozendaal heeft een dronken automobilist na een aanrijding te hebben veroorzaakt een schadevergoeding geëist. De man botste gisteravond op een geparkeerde auto en daarin zat een vrouw. Tot haar verbazing eiste de man na de aanrijding 50 euro schadevergoeding. Toen hij wegliep belde de vrouw met de politie. Die kon de man in de buurt aanhouden. Bij een ademtest bleek dat hij vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken.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 Als je mijn oor op de koffie komt Koffie, koffie, lekker bakkie koffie Wat knap de mens daarvan van daar het kantaan.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 Als je mij nooit op de koffie kon, Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat knap de mens aan van hoor. Prrrr, <middels> prrr, prr, para ramp van thee. De koffie ging erin als koek. En ik kreeg een complimentje. Maar ik dacht: gaan jullie nu naar huis? Ik sluit voor vanavond met tijdje. Toen zei mijn man: maar zal ons nog een tweede bakje goed smaken? Ze riepen: hè hey ja! En toen moest ik wel opnieuw hier weer, koffie man. Wie lust er een koffie? Iedereen natuurlijk. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, wat op de mens daar van Je kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mij nu op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, wat op de mens daar van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 Je geen geld, dat komt ook wel weer goed Je gaat naar de viskus met een vrolijke snoep De ambtenaar zegt, oh betaal je weer niet Dan zingen we samen dit lied Het maling aan geld, om te zijn Ik zing graag een wijsje met een meisje in de maneschef Dan schreeks naar jou. Toen zegt naar nou ja manschap schat, dan.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 En stille vrede. Hoe ik steeds ontwaakte in ons hutje bij de zee. Overhucht, ik steeds ontwaakte in ons hutje, ons hutje bij de zee. Verbeelding ziet de bloemen voor ons nederig venster staan. En het strand waar ik schelpen ga, glanzen bij het licht der maan. Ik hoor mijn moeders zoet vermaan. Dat je leeft. En ik voel weer slevens morgen in ons hutje bij de zee. En ik voel weer morgen in ons hutje, ons hutje bij Ik later mocht ervaren levensdroefheid, droogheid, Immer zal mijn hart u loven Vreedzaam plekje uit mijn deur En mijn laatste wens zal wezen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 en daarvoor worden u de Vroeijos met Bye Bye Love. Misschien zeg ik het verkeerd door mijn excuses, maar ja, is ze uh, ja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 Duizend gele, duizend rode bensen jou, het allermooiste wat men mag. Als de lente komt, dan stuur ik jou. Wil me naar Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Wil ben uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou. Wil me uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode wensen jou het af.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 Ja dat doet hij beslist, hij stuurt me maar bloed Het met Toen Willem wordt wakker. Willen, word wakker Wat is dat voor een vreemd geluid Willem, kom je bij nog uit te gaan. Ik ben zo vreselijk bang Toen Willem wordt wakker Toen Willem wordt wakker Toe will hem maar vaker, en toen willen maar vaker. Van de hele Krammerland van de stukken in de krant. En willen wij roep want nu zien.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 Tonia, rimel in de rondro. Als ik mijn ogen open doe, lacht jij me uitig toe. Er is geen meisje dat lacht als jij. Geen meisje, zo zacht als jij. Geen meisje is zo rond en dik, dus ben ik in mijn schrik. Met Tonia, ja. tonia, in de rond zat. Rimel in de rond zat. Met honia. Maar daar op diezelfde kermis begon mijn grote schrik.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 Maar geweldig ons best Het is een orkest van een man als zes We spelen enkel dik en yes Want wij zijn sta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 muziek muziek uit de jaren 50 en veelal toch een beetje gebaseerd op het mooie weer van de afgelopen dagen. We hoorden Black and White met daar bij de waterkant. Ook hoorden u Helma en Selma, want ik heb mooie tulpen. De butterflies kwamen weer voorbij met Dixieland en Dat is het meisje uit mijn dorp. hem Zandvoort, dit was Zandvoort uit Zandvoort. Het is tijd om mij om afscheid van u te nemen. Het uurtje zit er alweer op als u denkt van ik wil het nog een keer horen dat uurtje of u hebt de helft gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 kunt u dit programma nogmaals beluisteren in de herhaling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 Al is een keer kind of, kind of, kind of, kind of drie, maar gaat veel te veel voorbij. Mm -hmm. ik wil de hele morgen, ik wil de hele middag, wil ik s avonds bij je zijn, dan.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 Verleden verliep feest wat rouw. Want buurman zag een troefkaart verborgen in een mouw. Er vielen harde klappen, servies ging naar de maan. Bezoek werd van de trap gegooid en zong toen onderaan. Wel bedankt. De grond. Het duurde een aardig tijdje voordat de man weer stond Hij ging naar de overwinnaar met een verkreukte snuit Hij wilde hem feliciteren maar bracht met moeite uit Wel bedankt voor het gezellige avond Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5